Het magische potlood. Er was eens een kleine stad met de naam Wolkenwijk. En in Wolkenwijk woonde een briljante artiest die Albert heette. Albert was zo goed in zijn werk... dat al vele keren mensen zijn werk verwaarden met echte objecten. Hij schilderde portretten van rijke mensen in zijn stad en verdiende goed... Hij nam zijn doeken overal mee en koos willekeurig een plek uit om met het schetsen te beginnen. Hij was een briljante schetser. Hij schetste zonsondergangen, fruit, portretten van mensen en liet ze erg realistisch eruit zien. Maar omdat het maar een kleine stad was, waren er maar een beperkt aantal schilderijen die hij kon maken. Na een tijd werd het voor hem erg moeilijk werk te vinden. Bij de rivier waar Albert normaal altijd de zonsondergang schilderde, stond een prachtige boom. Albert hield veel van die boom. Hij had precies die boom al zo vaak op zijn doeken geschilderd en toch verveelde het hem nooit. Hij sprak tegen de boom alsof het een mens was. Oh, kom op, boom. Ruis eens wat met je bladeren. <lacht> Weet je, soms lijkt het net alsof je me kan horen. Maar Albert wist niet dat er iemand in de boom zat die hem hoorde... en van zijn tekeningen hield. Het was Pikkel, de vee. Die boom was het huis van Pikkel. Ze was erg verlegen en hield van de dichte groene bladeren... die haar koel cool en veilig hielden. Ik zou echt willen dat je me kon horen en kon helpen, weet je? Er is nu geen werk in het stadje. Ik kan morgen naar een andere stad gaan... maar dit is waar mijn thuis is. Ik kan deze plek niet verlaten. Ah, maar ik denk dat ik dat nu moet gaan doen. Schilderen is het enige wat ik kan. En als er hier niet genoeg klanten voor mijn schilderijen zijn... dan moet ik naar een andere stad verhuizen. Nadat Albert wegging... Kijk droevig. Ah, oh, ik wil niet dat hij gaat. Ik hou van zijn schilderijen. Hij is zo'n lieve en eerlijke man. Hoe kan ik meer mensen zijn schilderijen laten kopen? Hmm, wacht. Dat is niet het echte probleem. Het echte probleem is dat hij niet in staat is te verdienen. Ik kan niet meer mensen dwingen om zijn schilderijen te kopen. Maar ik kan hem helpen te geven wat hij wil. Nadat ze een tijdje had nagedacht, haastte Pikkel zich naar haar holle boom en begon te werken. Ze werkte de hele nacht en de volgende dag was Pikkel klaar met haar creatie. Het was een erg glimmend en prachtig gevormd potlood. Ah, dit zal Albert helpen. middag, toen Albert, zoals gewoonlijk, erop uitging om zijn favoriete boom te schilderen, lag daar op een steen het potlood. Wauw, het glimt zo hard. Dit is het mooiste potlood wat ik ooit in mijn leven gezien heb. Ik vraag me af van wie dat is. Misschien moet ik het niet oppakken. De echte eigenaar zal het komen zoeken. Ah... Albert ging die dag weg zonder de boom te schilderen. Hij was erg rusteloos omdat hij het potlood daar had laten liggen. Maar hij wilde niet iets meenemen dat misschien van iemand anders was. De volgende dag ging Albert eerder dan normaal naar zijn boom. Hij hoopte stiekem dat het potlood nog op de steen lag. En daar was het! Oh, het ligt er nog. Uh, misschien is het toch niet van iemand... Ik heb verhalen gehoord over dit bos. Misschien zijn ze echt. Misschien is er toch magie hier. Albert pakte het potlood op en bekeek het. Hij nam toen zijn papier en begon een prachtig blad te tekenen. Dit potlood is geweldig. Mijn tekeningen hebben er nog nooit zo mooi uitgezien. Oh, wacht. Wat gebeurt er nu? Het blad kwam tot leven. En al heel snel lag er een echt blad daar op het papier. Hoe, hoe is dit nu mogelijk? Albert pakte voorzichtig het blad op en legde het naast zich neer. Om het nog een keer te testen, begon hij een appel te tekenen. En op het moment dat hij klaar was met schetsen, kwam het tot leven. Oh nee, dit is een magisch potlood. Ik kan alles tekenen wat ik nodig heb. Alberts vreugde kende geen grenzen... Hij sprong op van plezier en rende naar huis. Pekel zag Albert weggaan en was erg blij dat ze haar getalenteerde vriend had geholpen. Ze wist dat ze het juiste ding had gedaan. Ze vertrouwde dat Albert het potlood verstandig zou gebruiken. Toen Albert naar huis ging, zette hij zijn doeken neer en was opgewonden om iets en alles te tekenen wat hij nodig had. Eerst tekende hij borden vol met heerlijk eten. Maar in zijn haast, in plaats van een fatsoenlijke mango te tekenen, tekende hij een cirkel. Maar niets gebeurde. Hij veegde het weg en probeerde weer te tekenen. Maar hij was zo opgewonden dat hij alweer alleen een grove of lijn kon tekenen. En weer gebeurde er helemaal niets. Uiteindelijk, toen hij wat rustiger werd, begon Albert weer te schetsen. Deze keer was hij geduldig en gebruikte zijn talent om een mango te tekenen. En onmiddellijk verscheen er een mango. Dus, dit potlood geeft mij alleen die dingen die ik precies en perfect teken op het doek. Hmm. Wat Albert niet wist, was dat het potlood speciaal voor hem en hem alleen gemaakt was. Niemand in het hele stadje kon zo perfect als Albert schetsen. Bickel wist dit. Dus had ze het potlood zo gemaakt dat niemand het van Albert kon stelen... en er misbruik van kon maken. Ze wilde ook dat Albert altijd rustig bleef wanneer hij het potlood gebruikte. Ze wist hoe belangrijk het was altijd rustig te blijven in elke situatie. Op het moment dat Albert doorhad hoe hij het potlood moest gebruiken was er niets wat hem kon stoppen. Hij tekende alles waar hij altijd al over had gedroomd. Heerlijk eten, gewassen, kleding en beelden voor zijn huis. Hij gebruikte verf om zijn schetsen in te kleuren... en tekende elke dag verse bloemen. Albert was erg gelukkig en leefde een erg comfortabel leven. Maar al snel werd dit al te comfortabel. Nou, wat nu? Ik heb alles wat ik wil. Wat kan ik nog meer doen met het potlood? Hmm, waarom help ik de mensen hier niet? Ik kan alles tekenen wat ze nodig hebben. En zo besloot Albert naar al zijn goede vrienden te gaan in de stad en hen alles uit te leggen. In het begin geloofde niemand Albert. Oh, kom op. Je hebt te veel vrije tijd om te besteden. Haha! -ha! Dat klopt. Ben je nu ook al begonnen met verhaaltjes vertellen? Dit is geen verhaal. Wacht, ik laat het zien. Albert wist dat zijn vriend een tractor nodig had om beter op het veld te kunnen werken. Maar omdat hij geen geld had, kon hij er geen kopen. Albert pakte snel een stuk papier en tekende heel precies een tractor. Oké, okay, iedereen moet nu even aan de kant gaan. En supersnel stond er een echte tractor recht voor hun neus. Iedereen juichte om Albert. Vanaf die dag... liep Albert veel van zijn mensen. Hij deelde zonder te twijfelen... zijn geschenken met iedereen. De mensen in Wolkenwijk waren gul en hardwerkend. Niemand vroeg ooit om iets wat ze niet nodig hadden. Dagen gingen voorbij... en een toerist kwam het stadje bezoeken. Terwijl hij rondliep realiseerde hij dat er iets raars met Wolkenwijk aan de hand was. Ondanks dat het een klein stadje was... leek het alsof de mensen er erg goed konden leven. Hij besloot op onderzoek uit te gaan. Hij vroeg rond en de onschuldige mensen van Wolkenwijk vertelden hem alles. Magische potlood? Is dit echt waar? Ik moet deze schilder gaan ontmoeten. De toerist was een hebzuchtige man... Hij verstopte zich achter een boom en zodra hij Albert zag, ontvoerde hij hem. Ah, oh, wie is dit? Stil, luister naar me. Ik heb niet de hele dag de tijd, oké? Okay? Snel, teken voor mij vele en dure edelstenen en een zak om ze in te stoppen. Nu! Albert pakte zijn potlood en begon te tekenen. Maar hij was zo bang dat alles wat hij kon tekenen slechts stenen waren. Wat zijn dit? Hoe durf je grapjes te maken? Ga! Ik zal zelf wel de meest glimmende gouden ketting tekenen. De toerist was geen artiest. Sterker nog, hij was enorm slecht in tekenen. Wanneer hij een gouden ketting probeerde te tekenen, verscheen er een lange, glimmende slang. Ah, help! Maar toen de toerist probeerde weg te rennen van de slang, kalmeerde Albert zichzelf en tekende een grote kooi. Op het moment dat de kooi verscheen, ging de toerist erin en sloot Albert de deur. Nadat de slang weg was, belde Albert de politie en klaagde over de toerist. Hij legde uit hoe hij ontvoerd werd en hoe zijn magische potlood werd misbruikt om de hebzucht van de toerist te bevredigen. Uh. De rust werd hersteld in Wolkenwijk. Iedereen was er trots op hoe Albert omging met de situatie. Albert zelf had een hele belangrijke les geleerd. Hij wist nu hoe gevaarlijk het was om dingen te hebben zonder ervoor te werken. Hij besloot het potlood te begraven onder de steen waar hij het had gevonden. Er wordt nu geloofd dat het magische potlood nog steeds begraven ligt bij Alberts favoriete boom een boom waarin een kleine vee leeft.